9 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De meeste gemeenten zeggen dat ze dit jaar en komend jaar te weinig geld hebben voor hulp aan kinderen en jongeren. Blijkt uit onderzoek van de NOS en een blad Binnenlands Bestuur onder 215 gemeenten. Iets meer dan de helft heeft dit jaar niet genoeg aan zijn jeugdhulpbudget. 61 procent van de gemeenten zegt volgend jaar niet uit te komen met het geld. Verhuurssite Airbnb gaat in Amsterdam onmogelijk maken om een woning meer dan 60 nachten per jaar te verhuren. Het Amerikaanse bedrijf heeft daarover na lang onderhandelen met de gemeente een deal gesloten. Amsterdam hoopt dat hierdoor de overlast door toeristen afneemt. Vanaf 1 januari krijgen Amsterdamse Airbnb verhuurders op de site een dagenteller te zien. Zodra ze in een jaar hun appartement 60 dagen hebben verhuurd, kunnen ze geen nieuwe boekingen meer accepteren. De Syriërs in het belegerde Oost-Aleppo houden het niet lang meer vol. Daarvoor heeft VN-hulpcoördinator Stephen O'Brien gewaarschuwd tijdens een ingelaste bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad. De functionaris riep de strijdende partijen in Aleppo op te stoppen met vechten. Hij vroeg het Syrische leger om de Verenigde Naties en hulporganisaties binnen te laten, zodat ze voedsel en medische hulp kunnen leveren. Snoepfabrikant Mars gaat een waarschuwingssticker plakken op snoepautomaten op middelbare scholen en mbo's. Op de stickers is te lezen hoeveel calorieën er in een product zitten en hoeveel tijd het kost om die calorieën fietsen te verbranden, schrijft het AD. Volgens Mars moet de informatie jongeren helpen de repen te combineren met een gezonde levensstijl. Webwinkels hebben in de aanloop naar pakjesavond voor 1,3 miljard euro aan speelgoed, boeken en elektronica verkocht. Dat is volgens webwinkelorganisatie thuiswinkel.org 35% meer dan vorig jaar. Populaire cadeaus dit jaar zijn het nieuwe Harry Potter boek, de boeken van Astrid Holleder en Jochem Meijer en de biografie van Thomas Dekker. Onder speelgoed zijn drones, Lego Star Wars en de houten plankjes van Kapla populair. Het weer vooral bewolkt, sommige plaatsen soms regen... en de temperatuur stijgt geleidelijk naar 5 graden in Limburg en 10 op de Wadden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Knoppen Hintom en Waardenburg staat 11 kilometer file. De weg is wel weer vrij na een ongeluk, maar het kost je toch nog drie kwartier. A4 Amsterdam-Den Haag, een half uur extra tussen knop de Burgerveen en Hoogmade. A12 richting Den Haag. Ook een half uur vertraging tussen Woerden en Reewijken. Staat 10 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Ook een half uur extra op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen de Moedijkbrug en knooppunt Ridderkerk. Dat komt ook door een ongeluk. Twee rijstroken zijn afgesloten. En op de A27 Almere-Utrecht. Eerst tussen Almere-Haven en Hilversum. 10 kilometer door een ongeluk. De rechter is dicht. Een stukje verderop staat er voor het knooppunt Lunette 12 kilometer door een ander ongeluk. Ook hier is de rechter dicht. Samen kost je dat drie kwartier extra.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 Sofia, Sofia, daar ging het over. Alvaro Soler, of Soler, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Um, we, we, we zijn in grote afwachting van uh, burgemeester Nick Meijer, maar die is onderweg. En we gaan gewoon vast even de agenda doen. Hè. We, we zijn, zijn, we in, zijn de in de studio. Twee, tweede uur van tweede Goedemorgen Zandvoort. Uren, Goedemorgen Zandvoort. Uh, wat krijgen we straks? We krijgen allereerst uh, Nick Meijer die ja. hier langskomt. En daarna komt Leo Sanders van het Jeugd- en Cultuurfonds, Sportfonds. Precies. Uh, die komt praten over de actuele situatie met het fonds. Ja. En we sluiten af met een bezoek aan de Local Bistro. Dat is een nieuw restaurant aan de Zeestraat en die stellen zich eventjes voor. Ja. Daar kan je lekker eten en drinken. Goed, de agenda nog even, tot uh, meneer Meijer hier is. Uh, van uh, 19 november tot 31.12, dus tot het eind van het jaar... is de tentoonstelling Zandvoorts DNA in het Zandvoorts Museum zeker de moeite waard om daar uh, langs te gaan en te gaan kijken. Ja, het is heel bijzonder. Ja. En dan krijgen we op uh, 27 november uh, de 10.000 stappen van Zandvoort. Ja. Dat uh, is de zondag. En de start is de oude halt. En dat begint om uh, 10 uur... Meld u dan. En ja. dan leuk lopen met elkaar. Dan hebben we diezelfde middag vanaf 4 uur tot uh, 6 uur... Studio Anthony in de Oosterparkstraat 44. Die heeft muziek op zondagmiddag. Ook altijd heel gezellig. Graag welkom. Ja, precies. Dezelfde middag hebben we bij Rabbel... op het Kerkplein de Sinterklaasfeest. Dat begint om 2 uur tot uh, 5 uur. Dus, uh, nou ja. Grote mensen naar het uh, muziek... en de kleintjes naar het Sinterklaasfeest. Meneer dag. Meijer, goedemorgen. U bent... Uh, Snel hier naartoe gekomen. Fijn dat u uh, naar de studio heeft kunnen komen. Um, Goedemorgen. Goedemorgen. Ook de luisteraars thuis. En in mijn automatisme kan ik jullie verzekeren dat ik al bijna bij Hoogland was. <lacht> Toen ik dacht, oh ja, ik had een berichtje gekregen. Technische storingen. <lacht> <lacht> dus ik ben uh, door mijn ochtend uh, fitness heen gegaan. Nou. Ik denk dat de ijsafzetting was op de antenne. <lacht> maar in ieder geval, we zijn met een snelle vaart naar de studio gegaan waar het uitermate gezellig is, ja. uh, toch behoorlijk wat mensen. En de koffie is hier ook goed. Ja. Natuurlijk, Hoogland Iedereen is nog steeds prima. welkom om radio te komen kijken... en luisteren in de studio op de Tolweg. Uh, dat nummer hoef ik niet te zeggen, want het uh, is duidelijk... als je de Tolweg opkomt, dan zie je het gelijk aan de rechterkant. Ja, ja. klopt. We hebben net uh, zitten praten met uh, de informateur Belinda Geurensen... Uh, die hebben we twintig minuten even flink aan de tand gevoeld... wat ze gaat doen en wanneer ze dat gaat doen... en wat de resultaten zullen zijn en wanneer die resultaten komen. En uh, misschien nog een paar tips te geven... om lekker met elkaar, alles met elkaar op de heide te gaan zitten... of op een boot, totdat de witte rook komt. Maar ik heb toch een beetje met u te doen, uh, burgemeester... want ja, het lijkt er wel al voor alsof u alleen zit zometeen. Maar u heeft twee wethouders die nog even aanblijven, heb ik begrepen. Ja... Yeah. Uh, ik heb niet gehoord wat er vanochtend uh, allemaal op de radio is gezegd. Want dat ik is maar met goed ook auto aan het klussen. <laughs> uh, uh, ja, er wordt natuurlijk heel veel gezegd uh, deze tijd. En uh, ik heb, en daar sinds speelt u een beetje op uh, de opmerking... ook inderdaad even wat zorgen gedeeld. En je merkt dan wel dat je erg moet letten op wat, er, wat je zelf ook zegt. En dat maakt de situatie denk ik uh, niet erop. Dat hoeft ook niet. Hè? We, we, in dit vak, maar ook in politiek bestuur... heb je altijd een periode waarin het spannend is. Heeft u dit zien aankomen? Um, Dinsdagavond? Ja en nee. Ja en nee. Ik wil eerst even in het algemeen iets zeggen... voordat we op specifieke uh, vragen ingaan. Want ik denk dat je dingen ook in de context uh, zou mogen zien. Um, wat, je, wat je ziet is, sinds de verkiezingen... en dat is deels het antwoord op ja, je ziet het aankomen... we in een hele andere politieke verhouding zijn beland... en in een raad die gepolitiseerd is. Je ziet dat het aangaan van het goede gesprek... dus de dialoog en het debat, is ingewikkeld. Worden wel pogingen gedaan, dan ontstaan er weer situaties... dat we in mijn beleving weer stappen terugzetten. Zo gaan we op en neer. Nou, Dat is de bekende app, een vloedcyclus in Zandvoort... Dat is aan de kust ook wel voorspelbaar. U heeft het ook ervaard. Denkt u ja. in tekort aan respect naar elkaar toe? Of luisteren? Nou, al dat soort um, opmerkingen hoor ik dan ook weer terug van inwoners... dat men zich daarover verbaast. En individueel zie ik ook raadsleden worstelen met hun rol... maar het collectief, daar schuurt het in. En daar, daar gaat de een wat uh, eleganter mee om dan de ander. Dus onderhuis blijft van alles gewoon spelen in het collectief de raad... En is kennelijk niemand in staat om dat uh, definitief in een wat positievere grondhouding te veranderen. Is dat uw verantwoordelijkheid? Het is deels uh, mijn verantwoordelijkheid, maar het is vooral de verantwoordelijkheid van de raad zelf. Ik benoem eens een keer een aantal zaken. Ik probeer ook wat suggesties te doen op de achtergrond, maar ook op de volgrond. Uh, dus voor mijn gevoel heb ik daar wel zelf een aantal keren aan lopen trekken. Uh, Sommigen uh, geven ook aan mij terug dat het sleuren is... Nou, in, in ieder moet zijn eigen beleving daar maar uh, over uh, geven. Ik vind wel dat je van mij steeds dat initiatief mag verwachten. Maar u, de loopt, u loopt ook door Zandvoort en hoort ook de opmerking van de burgers. Ja, dat, dat vind ik ook het zorgelijke. Want we praten hier over het aanzien van het openbaar bestuur. Niet alleen voor onze inwoners, maar ook uh, op regionaal en landelijk niveau. Als je kijkt waar deze prachtige badplaats qua uitdagingen voor staat. Um, ik, ik noem één voorbeeld van hoe dat werkt. Bijvoorbeeld de boulevard dat kunnen wij niet alleen oppakken. Dat is een zo'n grote opdracht die daar ligt. Eh, daar heb je echt heel veel externe, ook landelijke partijen voor nodig. En die kijken naar Zandvoort met een blik deels gevormd door het verleden. Nou, die is gewoon onrustig, laten we haar eh, zaken ook benoemen. En dit versterkt dat beeld. Die partijen hebben behoefte aan continuïteit in bestuurlijk opzicht. Daar waren we mee aan het bouwen. Dus ik, ja, ik hou toch een beetje mijn vingers gekruist... met de hoop dat dit een hele snelle rimpeling is... En dat die snel wordt opgelost. Want dat belang is daarmee, denk ik, minder gediend. En dat hoor ik ook terug, net wat u zegt, van inwoners. Men verbaast zich erover. Men herkent zich er niet meer in. Men vraagt zich af van, uh, ja, waarvoor doen we dit eigenlijk? Ja, ik ben even stil. Want de opmerkingen, u zegt, u, u formuleert het heel diplomatiek. Maar de opmerkingen, die zijn af en toe niet om aan te horen. Je schaamt je dan. Nou, ik, ik schaam mij niet zo snel. Um, en dat is ook uh, omdat ik in, ja, in deze gemeente, deze gemeenschap... Uh, heel nadrukkelijk mijn positie daarin bewaak. Uh, de burgemeester is vooral voor de procesorde... en soms ook uh, voor wat uh, duiding in dat soort dingen. En, en dit is vooral uh, wat de raad zelf moet bepalen. En dat gaat niet ongelimiteerd. Dus in de raadsvergaderingen bewaak ik ook de orde... en ook de fatsoensgrenzen... En je merkt dat het ook de laatste vergadering... dat dat gelijk spanning geeft. Dat als ik een ordebewaakvoorstel uh, voorstel doe... dat ik bijna in een kamp word geduwd van de oppositie of de coalitie. Terwijl dat helemaal niet mijn intentie is. Maar dat geeft aan hoe gevoelig zaken liggen... en hoe ingewikkeld het wordt om gewoon weer het debat met elkaar te voeren. En dat vertrouwen, daar moeten we nu aan gaan werken. Is er een verschil met de raadsleden die uh, in de raadszaal aan het vergaderen zijn... Ten opzichte van de raadsleden die buitengewoon door het dorp lopen. Want daar kunnen ze wel met elkaar opschieten. Of niet? Uh, het is meer van voor de bühne praten. Ja, u, u, het lijkt alsof u veronderstelt dat ik psycholoog ben. Daar heb ik best denk ik wat, wat psychologisch inzicht. Um, het, het, er, er lijkt een verschil te zijn, zijn daarin. Uh, en dat is denk ik ook best wel logisch. Als je daar in die raadshaal zit, zit je met een andere verantwoordelijkheid. Dat heb ik ook. Ik, ik zit als burgemeester. Uh, als, als ik het druk heb, dan zit ik iets dichter in de formele burgemeestersrol... dan in de mensrol Nick Meijer. Ben ik ontspannen, dan zie je mij dichter schuiven naar wie is Niek Meijer. En wat doet hij? Die? die verschillen zijn niet zo super groot, maar die worden dan wel zichtbaar. Nou, dat, ik denk dat dat ook zo bij een, raad, uh, bij een raadslid geldt. Kijk, ik, ik, ik zit er tegelijkertijd over na te denken. Dus u ziet uh, gefronste wenkbrauwen. Maar dat betekent dat ik ook aan mezelf een inschatting maak. Klopt dat nou wat ik zeg? Ja, dat kan. En het, het is en blijft een ingewikkelde klus. Uh, zeker in deze verhoudingen. Goed, dinsdag werd u geconfronteerd met een uh, plotselinge motie van wantrouwen. Ja. Uh, dat is donderdag verder gegaan. Uh, ik heb begrepen dat de twee wethouders die er nog zijn... dat die voorlopig hun taken nog blijven doen... Maar dat er een aantal controversiële onderwerpen uh, worden doorgeschoven. Ja. Het begon allemaal bij het Watertorenplein. Ik dacht, nou, er zal wel een, een stemming komen welke uh, architect het wordt. Maar dat is doorgeschoven. Um, ja, ik, ik denk niet dat het bij het Watertorenplein is begonnen. Het heeft zich geuit in dat onderwerp, ja. in mijn optiek. En daarom bedoelde ik net, onder de laag hebben zich een aantal processen voltrokken. En de meeste inwoners zien ook echt wel wat daar gebeurt. Want dat vind ik altijd wel... Uh, toch wel prettig om terug te horen van inwoners... dat zij zich niet eh, zomaar iets op de mouw laten spelden. Het gezond verstand, zeg ik, in de straat gaat voorop. En dat, dat is ook te waarderen. Wat je daar ziet is dat um, een van de partijen... dat is de oudere partij Zandvoort... Uh, is, is niet stabiel gebleken in de wijze van... Uh, ja, dat zijn dan mijn woorden, van omgaan met elkaar. En maar dat was niet daarnaad. iets van de laatste weken, dat nee. is al heel lang. Dat is al, uh, al wat langer deze periode. Of dat heel lang is. Uh, nou, karl Simons was de verbindende factor, denk ik. in het die, die speelde daar als fractievoorzitter een belangrijke rol in, denk ik. Maar, maar nogmaals, dingen ontstaan dan op een gegeven moment. En dat mag, denk ik, uh, ook de oudere partij zichzelf aanrekenen... Uh, van hoe zij daar nu mee om willen gaan. Want daar ligt ook een zware verantwoordelijkheid in. Ook weer voor de totale raad. Want elke vervolgstap is een keuze van mensen. Je hoeft iets niet te doen. Er zijn maar weinig dingen in het leven die ik moet doen. Ik zou bijna zeggen, ik ken ze bijna niet. Dat zeg ik ook wel eens als ik uh, op een basisschool ben... en dan vragen kinderen mij van, ja, u moet dat doen. En dan zeg ik ook echt van, nou, er zijn maar echt weinig dingen. Er staat niemand naast mij met een pistool op mijn hoofd... meneer Meijer, u moet dat doen. Alles begint fundamenteel bij een eigen keuze. Hoe wil ik het aanvliegen? En dat is ook nu in deze fase van hectiek is het constant weer steeds bij ieder raadslid... wil ik daaraan meewerken, ja of nee? Wat stel ik voorop? Wat is het belang van zandvoort? Al die vragen, als je die niet steeds bewust stelt... Ja, dan blijft het emotie, chaos, noem het maar op. Uh, ziet u een, uh, nog een toekomst? Want als die wethouders... Uh, dat leek er bijna op donderdag... dat die twee overgebleven wethouders ook uh, weg moesten... toen stond u er alleen voor. Dat zijn een hoop portefeuilles... Um, ik denk dat de meeste inwoners mij wel als een realist en ook een, een optimist kennen. Dus het, het korte antwoord op uw vraag is ja. Um, de, de, ik vind het meest interessante, de vraag er eigenlijk achter... van wat doet dit met uh, de gemeenschap... maar ook de gemeente Zandvoort in kleiner en groter geheel. Dat is het mooie, je, je kunt het leuk vinden of niet... maar dat is het mooie van deze gemeente. Dat wij zijn een dorp in hart en nieren... Daarom raakt het ons ook. Maar we zijn ook een plaats die in Nederland bekend is... en die van invloed is... en die dus ook daar een aantal verantwoordelijkheden heeft. Dat is niet een antwoord op mijn vraag. U werd ik... geconfronteerd donderdag. Oh, uh, ik zal hem teruggeven naar die vraag. Ik werd dinsdag geconfronteerd met een motie van wantrouwen... ook naar mijn persoon toe. Uh, daar heb ik duidelijkheid in uh, gekregen. Want die duidelijkheid wil ik ook. Want, uh, Je bent burgervader... Ja, maar als het college een motie van wantrouwen aan zijn broek krijgt... Dan, hoort, dan zit daar de burgemeester ook in. En er was geen enkel signaal dat dat niet zo was. Dus ik heb die duidelijkheid ook gevraagd en gekregen. Want dat kan als de raad vindt dat ik een motie van wantrouwen verdien. Ja, dan heb ik maar één ding te doen. Ja. En dat is mijn knopen tellen. Nou, dan ben ik snel uitgeteld. Ja. Uh, dus die duidelijkheid is gegeven. Zij zei het dat dat onderdeel niet met een besluit is teruggedraaid... maar daar stap ik overheen. Ik ben niet zo van de principiële... Gaat mij erom wat zeggen mensen. Het besluit was naar de drie wethouders. Ja. Uh, en gelukkig is de raad zo wijs geweest. Om daar op dit moment even niets aan te veranderen. Maar gewoon te gaan hebben over. Hoe gaan we nu in de tussenfase met elkaar om. Maar dacht u, Dat u, niet, is dacht u niet donderdag van zo. Zometeen zijn de drie wethouders weg. En al die portefeuilles. Die komen ja. dan op mijn bordje ja. terecht. En daar heb ik dus ook over nagedacht. Als die situatie zich gaat voordoen. En dus heb ik de raad ook aangegeven raad, u gaat erover, en als u in wijsheid zegt... dit besluit nemen we toch en we sturen iedereen per direct weg... of dat is het effect, dan dwingt u mij om na te denken... wat ik dan met deze situatie aan moet. Want ik vind het niet verstandig dat de enige niet gekozen bestuurder... zijnde de burgemeester die een onafhankelijke positie moet bewaken... dan opeens politiek verantwoordelijk wordt voor alles... Want we kunnen natuurlijk zeggen, het wordt dan beleidsarm en zo... maar er komen allemaal besluiten op ons af. Er stond vanmorgen in de Haam's Dagblad dat u dan naar de commissaris van de Koningin zou lopen. Ja, dan ga ik zelf uh, nadenken over de effecten daarvan... en mijn eerste sperringpartner is dan de commissaris van de koning. En, en dat is ook hoe in dit democratisch bestel het werkt. En het is goed in de hectiek ook een ieder, voordat besluiten worden genomen... mee te nemen in de mogelijke effecten... Dat heeft niks met dreigen te maken. Nee, je moet weten hoe de feiten dan zijn. Maar goed, die stap wordt nu niet genomen. U heeft twee wethouders die zeer voor hun taak uh, goed zijn opgeleid. U kunnen het doen. Uh, maar het worden wel spannende weken. Ja, dat wordt het zeker. Uh, en dat is ook de reden waarom ik in afwijking van wat ik normaal uh, zou doen... hier toch even ben gaan zitten. Om ook aan te geven, probeer nou in wijsheid te kijken wat is nu echt belangrijk. Probeer over je eigen schaduw heen te stappen, raadsleden. Probeer eerst naar elkaar te luisteren. Wat willen wij? Hoe kunnen wij een bestendig politiek bestuur krijgen hier? Dat is de essentie, volgens mij. En als ik daar als burgemeester iets aan kan bijdragen, graag. Want u weet dat dat binnen de raad gebeurt. De burgemeester heeft daar niet zo direct een rol. Nee, maar ik kan me voorstellen dat u wel de informatuur helpt... Met adviezen en Als de informateur dat wil, dan graag. Maar ik ga niet ongevraagd een advies geven. Dat, dat komt ook niet binnen. Men, men hoort dat niet. Dus dat heeft ook geen zin. Dus ik meld mij echt wel met de vraag... kan ik iets doen om uw werk te vergemakkelijken? Wilt u op inhoud iets weten? Allemaal prima. Maar het is aan de informateur of de formateur of aan de raad. En ik bewaak daarin mijn eigen rol... met de discussies en de dilemma's waar we het net over hebben gehad... Ja, ik zeg het niet alleen voor u, maar het, met name voor de inwoners van Zandvoort die zeggen van, kom, laten we nou eens een keertje elkaar de hand schudden... en respect tonen voor elkaar en goed luisteren naar elkaar. Ja, dat hoor ik ook van inwoners. En ik ga er ook vanuit dat als inwoners vinden dat dat nodig is... om dat geluid te gaan melden, dat ze dat ook gaan doen. Want dat is, er zijn in de democratie bestel twee pijlers, vind ik... waarop inwoners hun stem kunnen laten horen. Dat is elke vier jaar... De gemeente gaat niet tussentijds verkiezingen doen... maar tussentijds natuurlijk ook door mensen erop aan te spreuken... en de dialoog aan te gaan en je betrokkenheid kenbaar te maken... en de vraag te stellen, wat is nu in het belang van Zandvoort, dames en heren? Dat, zijn, dat is diezelfde pijler. Vindt u het nog leuk, burgemeester, te zijn? Um, als u mij die vraag uh, een paar dagen geleden had gesteld... had ik als mens gezegd nee. Uh, maar inmiddels ben ik ook wel van de leeftijd dat ik weet... dat je in de emotie vooral niet dat antwoord moet geven... maar daar ook op moet reflecteren en jezelf leeg laten lopen. Want je krijgt zoveel nu over je heen. Ja, ik, ik kan dat met alle goede wil van de wereld niet leuk vinden. Maar ik ga er wel mee om en probeer daar het goede van te maken... want dat wordt van mij gevraagd. En natuurlijk na een nacht goed slapen denk ik... nou, de bakker heeft zijn brood weer gebakt... De moeders hebben hun kinderen weer naar school gebracht. Volgens mij gaat het nog steeds de goede richting op. En dat geeft mij ook weer energie. En ook weer de verfrissing om daar weer met een zekere ontspannenheid naar te kijken. En dat is ook wat het dorp en de kernen van mij vragen. Dat is wat deze gemeenschap van mij vraagt. Het heeft weinig zin om in uh, verbittering of verzuring terug te gaan kijken. Als ik dat ga doen, dan heb ik maar één knoop... Maar dan, dan dien ik niet meer deze gemeenschap. Zonder terug te gaan kijken. Denk ik. Had dit niet eerder gezien kunnen worden. En kunnen voorkomen. Want ik, ik denk dan jongens. Het is een soort opbouw van allerlei dingen bij elkaar. Had er niet eerder. Een moment kunnen zijn van jongens. We gaan fout. Voordat dat fout gaat. Laten we iets doen. Het korte antwoord daarop is ja. Um, en ik heb. Uh, geleerd dat soms ook dingen hun tijd nodig hebben. Dus je kunt van tevoren wel wat signalen afgeven... Uh, maar die worden dan niet herkend of niet op waarde ingeschat... of zijn gewoon te vroegtijdig. De dingen hebben hun voorlopig soms nodig. Ja. En dat, dat leidt ertoe... daarom maakte ik net ook even u deelgenoot van dilemma's... dat, dat, dat is niet altijd leuk. Daar ben ik helemaal met u eens. Dat is menselijk gezien niet leuk. Maar in processen moeten sommige stappen worden gezet waarop mensen ook echt gaan terugkijken ter lering. En dan, dan kun je echt in beweging gaan komen. Dan moet je soms ook diep gaan. Dat is ook in de psychologie en de psychiatrie zo, is mij wel eens verteld door deskundigen. Je moet soms echt tot een bodem. Ga je te vroeg interveneren, dan val je gewoon een jaar later Komt weer. het weer terug. Komt het toch weer terug. Ja. En ik wil niet zeggen dat openbaar bestuur psychiatrie uh, behoeft. Dat is niet de symboliek die ik doe. Maar je ziet wel een aantal parallellen. Burgemeester, we, we komen een beetje aan het einde van dit interview, maar nou, jammer. dus er <laughs> zitten een heleboel Zandvoorters op dit moment te luisteren naar hetgeen wat u zegt. Wat voor boodschap heeft u aan onze gemeente Zandvoort? Um, nou, ja, dat is een mooie vraag en, um, en, daar, en ik duidelijke weet, taal, duidelijke taal. Ja, <laughs> ja. <laughs> <laughs> uh, ja daar moet ik. Ik, ik wil de zon schijnt. Laat ik daarmee beginnen. En dat valt mij op dat dat in zandwoord echt heel vaak is. En dat wij in staat zijn om op die 5% dat die zon niet schijnt... te doen alsof dat 90% is. In mijn beleving zijn er gelukkig de inwoners zo dat zij die zon blijven zien. En ik zou hun willen toewensen, niet alleen dit weekend... dat die zon blijft schijnen en dat zij ervoor zorgen... dat dat schijnen nog mooier en stralender wordt... En als ze daarover met mij het gesprek willen aangaan... dan ben ik daarvoor beschikbaar. Individueel als collectief. En als zij een tip voor mij hebben... in welk opzicht dan ook, laat ze mij benaderen. Want ik denk dat het gezamenlijk moet. Samen, sterk voor Zandvoort. Dank je wel. Dank u wel. Goed weekend allemaal. Jones trouwens, die dit nummer uh, heeft uh, gecomponeerd. Een heleboel mensen weten dat niet eens hoor, maar het uh, is uh, van zijn hand. Uh, bij ons zit uh, Leo Sanders. Goedemorgen Leo. Goedemorgen. Wij kennen elkaar ook op andere vlakken. Ja. Van de muziekschool uh, kennen we jou. En uh, als uh, deelnemer van het uh, straks uh, volgend jaar althans uh, nieuwjaarsconcert... het jubileum uh, wat we dit jaar hebben, maar dit is een ander verhaal. Je bent nu uh, hier voor de Sportraad... Sportfonds, Sportfonds, En cultuurfonds, en cultuurfonds. Ja, het zijn ja. Jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds. Ja. En jeugd is te belangrijk, want het gaat om uh, uh, faciliteiten voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. En het interessante is, het zijn twee aparte stichtingen, maar in Haarlem, Haarlem-Liede en Zandvoort is dat verenigd in één bestuur. En die vergaderen één keer per maand. En ik ben daar tegenwoordig nog aanwezig als adviseur. Ik ben geen bestuurslid meer voor mogelijke belangenverstrengeling. Uh, in ieder geval die geruchten daarvan uit de weg te gaan. Maar uh, ik probeer mij nuttig te maken door uh, zo nu en dan wat uh, op te merken, et cetera. Laten we eerst beginnen even met het jeugdsportfonds. Want daar is het mee begonnen uiteindelijk. Ja. Ja. Um, wat houdt dat nou precies in? Er is ergens een zak geld, waar en hoe. En daar kunnen mensen aanspraak op maken. Ja, nou, dat is uh, deels overheid geld. Uh, om het zo voor te betrekken... Uh, de gemeente die heeft daar ook een bijdrage aan te leveren. Dat doet ze ook heel erg netjes. Wat uh, praten we over? Hoeveel geld? Nou, hou met te goede. De echte, exacte cijfers daarvan, die moet ik even schuldig blijven. Dat is iets voor de, voor de penningmeester. Ik weet wel dat er ook meerdere sponsoren zijn. En er zijn bedrijven, et cetera, die ons ook structureel ondersteunen. En ik noem de, uh, de Rabobank... Zijn fondsen, Prins Bernhard Cultuurfonds... Uh, Vriendenloterij, Zilveren Kruis, et cetera, et cetera. Lions Club Zandvoort. Om maar wat te noemen. Goed, dan komt altijd geld bij elkaar. Ja. En dan, voor wie is dat? En hoe gaat dat, die procedure? Uh, ja, nou, nogmaals, dat is bestemd voor de leeftijd... zijn die kinderen van 4 tot 18 jaar. Uh, en dan is het bedoeld voor mensen met een minimuminkomen... van ten hoogste 115 procent van het... Wettelijk minimum. Ja. En um, dat houdt in dat als zij uh, ook willen meedoen aan een sport... of een culturele activiteit, dat men een beroep kan doen op het fonds. Daarvoor moet een aanvraag worden ingediend. Dat doet men bij een intermediair. Wie is dat? En dat zijn over het algemeen professionele uh, mensen die met kinderen werken. Dus denk aan leerkrachten, artsen, hulpverleners... En als je het in Zandvoort nog mooier wil maken... dan ga je naar het loket Zandvoort. Ja. Want dan ben je meteen op de juiste plek. Daar wordt gekeken of men in een aanmerking kan komen. Dat is de eerste stap. Uh, voor de rest hoeft men eigenlijk helemaal niks ingewikkelds in te vullen... of te regelen of wat dan ook. Um, vervolgens is het zo dat als daar akkoord is gegeven... dan krijgt de vereniging of de stichting of de club... Uh, in kwestie een berichtje van... nou, er is een aanvraag van die en die, en die. Wilt u onze factuur sturen? En wij, uh, of het, het, het fonds stuurt dan een factuur... voor ten hoogste het maximale bedrag wat men kan krijgen. En bij sport is dat 225 euro voor een heel jaar. Twaalf maanden gerekend dan. En voor cultuur is dat 450 euro. Maar dat is dan bestemd voor contributie... voor uh, sportartikelen en dergelijke? Dat kan allebei het geval zijn. Zolang het maar niet het maximale overschrijdt... maakt het op zich niet zo gek veel uit. Het hangt ook een beetje af... de ene activiteit is een stuk goedkoper dan de andere. Ja, dat, dat vroeg ik me af. Is het voldoende? Uh, in de meeste gevallen wel. Ja. ja. Bijvoorbeeld als iemand lid wil worden van een uh, voetbalclub... is dat dan voldoende om de, om de jaarcontributie te betalen... en om ja. dan ook nog eventueel uh, schoenen of ja. andere outfit uh, te kunnen ja. kopen? Het hangt ook een beetje vanaf. Bij sommige activiteiten, als men later instroomt, betaalt men ook weer eens wat minder. Ja. En dat, dat zijn, Houden de dat clubs daar ook rekening mee, bijvoorbeeld? Uh, voor zover mogelijk. Dat ze bijvoorbeeld zeggen: van nou, ja. je krijgt een maxbedrag, het noem maar wat, 250 euro. En dat, dat zou dan niet te doen zijn, omdat het meer zou kosten. En dat de club dan zegt: van nou, we nemen genoegen met. een een minder bedrag, zodat die persoon dan toch mee kan doen? Ja, kijk, het, het is lastig. Uh, ik heb die vraag ook wel eens doorgekregen vanuit het uh, muziekonderwijs... omdat ik weet dat de tarieven ook nogal fluctueren. Ja. Uh, je kan natuurlijk niet een instelling dwingen... om de tarieven zodanig aan te passen aan wat het jeugdcultuurvans beschikbaar stelt. Anderzijds is het wel een interessant gegeven om rekening mee te houden. En de ene die zal dat wat, uh, wat krachtiger kunnen inzetten dan de ander... Je zei net, er gaat vanuit de organisatie een briefje naar de club toe. Ja. Eh, hoe is de anonimiteit gewaarborgd? Want ik zou het toch niet leuk vinden als dat publiekelijk bekend is in de club, dat mijn kind eh, daar een bedrag uit krijgt uit dat fonds. Ja, nou als het goed is, blijft dat binnen het, bij de penningmeester blijft die naam hangen of liggen. En voor de rest maakt het niet uit. Dan gaat iemand gewoon sporten. En hoe dat betaald wordt, dat doet er niet toe. Nou is dat, dat sportfonds gewoon een hele tijdje bezig. Een jaar of twee, drie. Misschien mm -hmm, zelfs langer. langer, ja. Um, hoeveel mensen heb jij... Uh, hoeveel kinderen hebben we blij kunnen maken in het afgelopen jaar? Om maar eens wat te zeggen. Uh, vorig jaar waren dat uh, tot oktober waren dat weer bij... Kijk even, bij het sportfonds waren dat er 66. 66 kinderen in totaal. die hierdoor kunnen sporten. Anders hadden ze dat niet. Zandvoort, hè? Ja, ja, Zandvoort. En bij cultuur waren dat er 18. Nou moet ik wel zeggen, cultuur loopt altijd wat uh, in, de, in de getallen wat achter. Uh, die drempel is er blijkbaar toch nog, die is wat hoger en men is er wat minder mee bekend. Uh, tegelijkertijd is er wel weer een interessante tendens de afgelopen jaren. Men is meer geneigd om niet voor de vakantie, maar na de vakantie aan te melden. Ik zie het nu gewoon in de decembermaand. Ja, je zou het niet verwachten. Maar uh, ik merk het natuurlijk bij de muziekschool heel sterk. Ik had vorig jaar weer zes aanmeldingen in één week. Uh, Duur maand. Ja, en toch maakt men keuzes. Ja. Ja. En uh, dat is wel een, uh, ja, echt iets van de afgelopen jaren. Maar je moet een blij mens zijn als je ziet dat kinderen hierdoor... toch kunnen sporten of cultuur bedrijven. Ja, nou, de meerwaarde is, uh, is immens groot. En dat, uh, dat ondervindt men ook. Ja. Dat, dat is natuurlijk heel erg prettig. En het... Nou, ja, die kinderen zitten op school en die zien die vriendjes allemaal naar voetballen gaan. En zelf kunnen ze dat niet. Nou, dat is één effect. En uh, waarom zit men op voetballen? Om en dan toch ook in het team, team... Ja, allerlei ja. dingen te doen en te leren zonder, op een hele leuke manier. Zonder eigenlijk dat je er in hebt. Dat is nog het meest interessante. Je, gaat, je leert, maar je hebt niet door dat je leert. Daar komt het op. In. Ja. hebt ja, toch wel een bijzondere organisatie zo. Ja. Er gebeurt het ook wel eens dat er zeg maar, kinderen vanuit de, het sportfonds... doorstromen naar het cultuurfonds? Zeker, ja. Het ja. lijkt dat misschien muziek toch een ja. andere keuze is... en een betere keuze is, of andersom. Ja, nee, dat is absoluut zo. En dat zie je ook met, uh, ja, met ouders die het wel degelijk kunnen betalen. Uh, men doet over het algemeen nog wel eens een culturele activiteit... en een sportactiviteit. Ja, nou, dat is mooi. Uh, nu gaan we kijken op, op jouw uh, patroon zitten, de cultuur. Gitaarlessen, om maar eens wat te noemen. Ja. Dat doe je klassikaal, met een heleboel uh, mensen erin. Ja. Daar zitten dus ook kinderen tussen... die dolgraag gitaar willen spelen. Ja. Maar ja, geen geld hebben om een gitaar te kopen. Nee. Kan dat ook uit dit fonds? Ja. Nou ja, goed. Ik moet, ik, uh, of heb je klei je, in hulp heb je... Ja, maar dat hoeft niet zo duur te zijn. Voor dat geld wat beschikbaar is... Moet het allemaal lukken? Je kan dan niet verwachten dat je een half uur of een uur individuele les krijgt, dat is ook helemaal niet de bedoeling. Maar een gewone standaard groepsles, waar over het algemeen door iedereen bijna wordt voor wordt gekozen, gaat dat absoluut zonder enig probleem. Je hoort, je hoort misschien eh, daardoor hele nare gevallen eh, dat die kinderen kunnen muziek kunnen maken, sporten. En ja, dan kom je toch die ouders of ouder in het ja. dorp tegen. En dat lijkt me toch moeilijk. Nou, als je er maar zelf heel gewoon over doet. Ik bedoel, zo simpel is het. En nu is het allemaal narigheid. Nee, dat, dat valt eigenlijk reuze mee, uh, dat zal ik je ja. vertellen. Ja. Ja. Kijk, ze zijn natuurlijk toch heel erg blij... dat het op een redelijk uh, soepele wijze tot stand kan komen. Daar begint het mee, hè. Bedoel, als je allerlei immense formulieren moet invullen... En je moet allerlei uh, nou, kruisverhoorden ondergaan. Ja. Wat dan ook. ja, dat is naar. Dan, dan, dat is meteen de grootste ja. drempel die er is. Ja. Maar uh, er is al vanuit een vertrouwenspersoon over het algemeen... is die aanbeveling al gedaan. En vervolgens gaan wij er zo professioneel mogelijk mee om. Het is gewoon, uh, ik weet dat nou toevallig... want ik ga over die facturen ook. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat na aanleiding van dit interview... er ouders zijn die zitten te luisteren en die zeggen... Oh, ik zou dolgraag ook een aanmerking willen komen, want ik wist ja. het niet. Ja. En, en wat moet ik nu doen, want ik zit in grote financiële problemen. Ja, nou als ze een Zandvoortpas hebben om hem wat te noemen, is er geen enkel probleem. Dan kom je gewoon in aanmerking. Dat staat ook op die, uh, die prachtige flyer van, van de Zandvoortpas. staat expliciet vermeld. Maar ga gewoon langs bij het loket Zandvoort. Dat is de snelste weg om dit te kunnen... En waar zit dat? En van hoe laat tot hoe laat is dat open? Welke dagen? En dergelijke. Het staat allemaal keurig natuurlijk op de site van de gemeente Zandvoort. Maar we hebben het in het centrum. En we hebben het bij Pluspunt in Zandvoort-Noord. Ja. En hou me ten goede. Uh, het is eventjes een kwestie... Dat moet men wel even doen. Bij de, op de site van de gemeente Zandvoort. Ja. Kijk dan onder... Ik had het net even opgeschreven. Uh, Onder zorg, welzijn en sport. Dat is een kolommetje aan de linkerkant van de, de, de, de homepage. En dan komt men echt vanzelf uit waar men moet wezen. Oké. Okay. Kunnen ze ook naar de muziekschool komen? Tuurlijk. Want daar zit jij nog wel eens. Ja. En jij kan daar ook één op één tegen die ouders zeggen van... Ja. je moet dit doen of je moet dat doen. Zeker. En ik wil ook even mijn telefoonnummer geven. En trouwens, het gaat ook over Sport We kunnen kunnen overal voor bellen. Dat is. Mijn telefoonnummer is 023... 57 571 9255 Gaat er halen. dit, spreek even in. Ja. 023-571-9255. En dan kom, je na, dan kom je te praten met Leo, Leo Sanders... en die kan alle informatie geven. Juist. Doe dat, mensen. En, ja. en, en ja. nogmaals een oproep voor de inwoners van Zandvoort. Blijf niet uh, zitten op je stoel... en. Uh, triest kijken van ik kan mijn kind niet meer uh, sport laten sporten. of Maak gebruik van de mogelijkheden. Maak gebruik, daar ja. is die pot geld voor. Ja. Ja, ik... en, en laat uw kind weer genieten. Ja, en zeker, uh, dat wordt ook nog wel eens vergeten... er zijn mensen die in één keer in een nare situatie terecht zijn gekomen. Ja. En dat heel vervelend vinden. En ik wil ook die mensen op hun hart drukken. Uh, ga dit gewoon aan, dit gesprek. Want het wordt uiterst vertrouwelijk behandeld. Daar en het resultaat om. is grandioos. Ja. Geweldig. Leo, bedankt ja. voor je komst. Graag Dankjewel. My house in Buddha, ja. plasma. My hidden treasure chest. Golden grand piano. My beauty focused E.O.U. Oh, you. Oh, I leave it all. My acres I've achieved It may be hard for you to stop and believe But for you, Who you Ooh, I'd it all for you, who you who I'd leave it all give me one good reason Why I should never make a change The list goes on. If you just say the words, I, I'll up and run. over. Oh, you, give yeah. oh, Give me one good reason why I should never make a change.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 Het was George Ezra met Budapest. Prachtig nummer trouwens. Ja, Local Bistro. De Local Bistro in de Zeestraat, 38. En, uh, een nieuw restaurant. Je durft. Het is een behoorlijk uitdaging. Jerry Spierings, mm. welkom uh, Dank u, bij dank ons. u. <laughs> Goedemorgen. Fijn dat je er wil over komen, over komen praten. Zeker. Um, was dit iets wat je al uh, lang in je hoofd had zitten? We hebben dit samen, althans mijn compion en ik, Barbara Visser... hebben dit wel eerder um, in ons hoofd uh, gehaald... om in een restaurant voor onszelf te beginnen. Dat hebben we zeker wel bedacht. En, um, en toen uiteindelijk is het balletje gaan rollen... en is het best wel snel tot stand gekomen, ja. eigenlijk. Ja, klopt. Ik vind het wel wonderbaarlijk. Je komt uit een restaurant met z'n tweeën. Hè. Jullie hebben bij Evies uh, gewerkt samen... Waarom dan niet zeg maar, op die plek van Evies? Omdat het er al was en alle faciliteiten de zijnde... Dat het helemaal een uh, compleet plaatje was? Ja, ja nee, klopt. Um, we hebben daar zeker ook over nagedacht. Um, maar wat dat betreft wilden wij ook wel liever een nieuwe start maken... om ook wel weer een andere uitstaling aan ons concept te geven. En dat is toch wel weer moeilijker met hetzelfde personeel... als wat er toen in hetzelfde pand als Evies stond. Ja. Om dat dan uh, in hetzelfde pand te houden. Dus op zich is het beter, vonden wij, om een nieuwe start te maken... in ook een ander pand... Weliswaar een deur verder. Maar uiteindelijk wel we gewoon praat een praat nieuwe uitstaling. We praten over het oude pand van de lady chef. Het oude pand van de lady chef, dat klopt. Ja, okay. dat klopt. Ba waarom de vorm uh, bistro? Um, wij zijn. Um, het was praat ik even in wij. <laughs> uh, wij houden heel erg van uh, Franse keuken. Omdat het gewoon heel puur eten is. Het is, niet te, het is niet al te moeilijk. Het is wat dat betreft gewoon heel toegankelijk. En, um, en vandaar eigenlijk dat we heel erg snel kwamen in een, Frans, in een Franse keuken. En dan kom je eigenlijk automatisch ook in een bistro. En wat dat betreft, vonden wij dat dat echt nog wel... Een, een toegevoegde waarde zou zijn als antwoord om er een bistro wat, wat, te plaatsen. Wat, wat, wat denk je dat... Uh, ik bedoel, met alle respect hoor, dat is niet uh, waarom ik het vraag... maar kijk, er gaan natuurlijk heel wat restaurants komen en gaan... omdat ze het niet, uh, niet redden. Uh, wat gaan jullie doen om, om het vol te houden... Nou, waar, waar wij in ieder geval heel erg op inspelen is op uh, toegankelijkheid. Het is wat dat betreft: het is een, um, een, het is een restaurant waar je uh, voor een avond uit kan. Dat je met een glas champagne kan beginnen. En dat je met alles op en eraan kan doen. Maar het is ook een toegankelijk restaurant waar je ook alleen even een hoofdrechtje kan doen. Of even een hapje eten. Of even voorgerechtje, een glaasje wijn en een koffietje. En het is wat dat betreft een hele losse sfeer. En ik denk dat dat ook nog wel een stukje is dat heeft gemist in Zandvoort. Um, althans, wat er zeker bij kan, wat dat betreft. En uh, het is wat dat betreft ook nog een, een grote gok in Zandvoort. Ik bedoel, het is, het, is, het is ons eigen initiatief en ja, hoe dat uiteindelijk zal uitpakken, mm. moeten we natuurlijk altijd even afwachten. Ja, de maar... winter, winter is natuurlijk voor de restaurants meestal wel een, een goede tijd. Hè? De winter is. De, de, we zijn de nu de mooiste periode begonnen. Ja. We zijn nu een maand, uh, maand bezig en dat was net op het moment dat de standtenten allemaal weggingen. Dus ja. wat dat betreft is er echt wel een, een, een, een gat gevallen in Zandvoort qua uh, concurrentie. Dus op zich is dat een hele mooie periode om te starten en de moeilijke periode die komt er nog even aan. Maar, uh, en wat wil je dan gaan, gaan doen? Wat, wat, wat wil je voor extra's gaan doen om dat dan op te vangen? Nou, We hebben in ieder geval behoorlijk wat dingetjes buiten de kaart om. Wij uh, spelen in ieder geval in op het, wild, uh, op het wildseizoen. Dus we hebben ook een, een, een, een, een wildstoofje buiten de kaart om... en af en toe even leuk wat dingetjes organiseren. Uh, candlelight evening gaan we ook organiseren... dat alle lichten uitgaan, dat we alleen maar met kaarsen gaan werken. En op die manier even een beetje onder de aandacht proberen te blijven. Er staat ja. in ieder geval op je website. Je hebt een zeer uitgebreide, mooie website... Uh, de verwarming aan. Kaars. De verwarming aan, zeker. kaarsen op tafel en de pannen op het vuur. En de pannen op het vuur. Ja, nee, wat dat betreft is het echt gewoon, als je binnenkomt, moet je je echt wel even in een, in een, in een, in een andere setting voelen. Dus lekker, lekker inderdaad met de verwarming aan. Nu de, nu de koude periode weer begint, komen komt de mensen die binnenkomen, die zeggen gelijk van: oh, wat een warm deken en wat voelt het hier gezellig en goede sfeer. Ja. Maar nou, nu de openingstijden. De openingstijden. En welke dagen ben je open? Wij zijn open van uh, donderdag tot en met maandag. Dus de sluitingsdagen zijn dinsdag en woensdag. En wij zijn open vanaf half zes. Ja. Hebben jullie veel moeten doen om, uh, om hierin te kunnen komen? Um, ik moet zeggen, er is geen hoekje dat niet geschilderd is. Wat dat betreft. En we hebben nog wat aanpassingen aan nieuwe apparatuur in de keuken gedaan. En verder hebben we... Ja, we hebben zes weken zelf geklust. Dus... Um... Hard gewerkt. We hebben behoorlijk hard gewerkt in de, in de, in de warme zomerperiode. <laughs> ik, ik moet ja. je eerlijk zeggen dat ik was verbaasd dat jullie open gingen. Want ik heb niet meegekregen dat jullie zeg maar, een soort grande opening hebben gedaan. Klopt, klopt. Was, was dat wilden, bewust? Ja, dat was zeker bewust. We wilden echt een beetje stilzwijgend open. Omdat we dachten, van, nou dan kunnen we even een beetje de kinderziektes eruit krijgen. Omdat dat we niet misgrijpen in, in, in dingen. Maar dat is niet gelukt, want uiteindelijk hebben we vanaf de eerste dag tot aan nu eigenlijk zo goed als elke aand volgezeten. Dus, um, en de ja. recensies zijn lovend hoor, als je dat op uh, internet nakijkt. Uh, daar worden we heel blij van. Prachtige ja. recensies. Ja, daar zijn we echt wel heel erg blij mee en we krijgen echt heel veel positieve feedback. En uh, natuurlijk zijn er hier en daar wat dingen aan die we, waar we uh, iets moeten veranderen. Maar daar proberen we zo snel mogelijk in te schakelen. En um, ja, en de feedback is echt heel erg goed. Dus, uh, kan natuurlijk ja. ook komen, omdat je op 7 november hier ook voor de radio bent geweest. Ik ben hier al een keer geweest. Ja, <lacht> ja. precies. En toen ben je <lacht> ja. ook geïnterviewd door Albert Jan Vork. Ja. ja, en dat was een hartstikke leuk interview ook. Ja. ja. Nou, misschien heeft dat meegewerkt, dat meteen mensen zeggen, wij uh, gaan naar locken. Ja, denk maar, ik ook. Wat is je gemiddelde menuprijs, om het zo te noemen? Nou, voorgerechten variëren tussen de 6,50 en de 12,50. Daar variëren de voorgerechtsprijzen in. En de hoofdrechtprijzen variëren tussen de 15 en de 23,50. En een menu? Een menu hebben wij niet. Oh. Nee, wij werken echt alleen met een alle kart. Dus met voorgerecht, hoofdrecht, nagerecht, Om juist ook een beetje de drempel eruit te krijgen... dat mensen ook dat makkelijker binnen kunnen komen voor alleen een hoofdrecht. Of een voorgerecht-nagerechtje, Dat je niet automatisch vastzit aan een menu. Een speciale vraag voor iedereen. Wat kost de wijn? De wijn? Dat <laughs> ja, ja. vind ik zelf ook ik heel belangrijk, hoor. GELACH <laughs> Ja, dat is een glaswijn is 3,90 euro. En een fles huiswijn uh, is uh, 19,50. En verder varieert de wijnkaart van 19,50 van de huiswijn. Ja. Jij bent sommelier, hè? Ik ben, nou, ik ben niet officieel sommelier, maar ik heb me wel um, behoorlijk ingelezen. Ja, ja. dus uh, ik weet inmiddels wel een beetje... -over. <laughs> nee, ja. maar dat wel, nee, ja. Het is natuurlijk ja. altijd heel belangrijk om de juiste wijn uh, bij, uh, bij de, de juiste gerechten... Uh, Doe je ook aan een arrangement zeg maar, met, met wijn? Nou, we doen ook geen wijnarrangement. We gaan we wel met de kerst doen. Met de kerst uh, doen we een 4 à 5 gangenmenu, Dus dan doen we wel een menu. En dan komt er ook wel een weinig als, als optie bij. Ja. Wanneer ga je dat bekendmaken? Wat, uh, wat je menu nu gaat uh, zijn? Uh, we zitten hem nu nog even te fijn tunen, het, uh, het kerstmenu. Maar die gaat morgen of overmorgen gaat, die, uh, gaat die op de site. Oké. Okay. Ja. Dus, uh, ik ben erg benieuwd. En de site is de Local Bistro Zandvoort. Zandvoort de ja. Local Bistro Zandvoort. En dan klopt. vind je alles. Daar staat alle uh, verdere informatie op. Zeker. Nou, volle bak. Ja. Daar in het restaurant. Nou ja. Goed. En als dat zo kan blijven, dan zijn we allemaal heel plezierig. Dan worden we allemaal heel gelukkig van. Ja, zo is dat. <laughs> Weer blij dat je gekomen bent. Dank je wel. Zeker. Nou, in ieder geval heel erg bedankt en, voor de uh, tijd. We houden je in de gaten. In de gaten. Ja. Heel graag. Ja. Dank u. <laughs> Wij uh, gaan maar uh, de agenda ook? Gaan we muziek draaien of gaan we de agenda doen? Een muziekje, Oh, dat is zo goed. Nou, we gaan verder met de agenda. Uh, we waren gebleven op uh, 27 november. Uh, de Zondagmorgen. Dat is dus morgen. Uh, dat was het Sinterklaasfeest bij uh, Rabbel van 2 tot 5. En daarna hebben we dezelfde middag, of de ochtend eigenlijk, moet ik zeggen, de Rommelmarkt in de Huis in de Duinen. Dat is van half 11 tot 2 uur s middags. En uh, ik, ik ken daar niet de achtergrond van... maar ik neem aan dat dat ook iets met het goede doel uh, zal zijn. Altijd. Uh, altijd, uh, precies. Dan gaan we naar 30 november. Art en Moor in het Zandwisch Museum voor de Jeugd Bezoekers... met rondleiding en poppenkast. Aanvang om half twee. Ja, dan is er uh, 1 december. Dat is op donderdagmiddag uh, volgende week... In Sinterklaas bingo bij Pluspunt. Dat begint om twee uur en dat duurt tot vier uur. Dat kost 2,50 euro, inclusief koffie, thee en uiteraard pepernoten. Men kan zich daarvoor aanmelden bij Pluspunt op 5740330. En dan kan men uiteraard ook regelen dat men opgehaald wordt... en weer naar huis gebracht wordt, mocht je dat zelf niet kunnen doen. Dan op 4 december de Comedy Night in Amsterdam Beach Hotel... bovenaan de Kerkstraat. En dat is van 8 uur tot 11 uur. Dat is weer lachen. Ja. En 9 december dan is er de popquiz bij Café Koper. Dat begint om 9 uur s'avonds. De entree is 2.50. En ik geloof dat je dat met een groepje doet... en dan met elkaar tegen elkaar strijdt. Ja. En dan op 17 december, het is maar dat u het weet... komt er weer een wenspaviljoen waar iedereen zijn wens kwijt kan. En wie weet komt uw wens uit. Dat is van 17 december tot en met 8 januari. Ja. En van 27 december tot 8 januari ook. 17 december. 17 december. Ja. Dan wordt uh, de uh, zand wordt weer omgetoverd in Winter Wonderland met als hoogtepunt een echte ijsbaan met koek en sopie. En dat is altijd een feest elk jaar. Ja, en op 17 hebben we december ook de sprookjeswandeling hier Kerkplein, Raadhuisplein. En tientallen verklede mensen die lopen er rond van Prinsen en. Uh, nou, noem het maar op. De hele Disney World loopt daar rond. Precies. Met Poppenkast in de kerk. Dan is er op 17 december ook de Babbelwagen in Hotel Faber. Uh, daar kun je je bij Hotel Faber voor aanmelden. Uh, de, me de meeste mensen weten wel waar ze dat moeten doen. En dat staat volgens mij ook in het krantje hè, deze week. Ja, heeft het en, gestaan. en ik heb net gehoord dat de Babbelwagen ook voor het genootschap Oud-Zandvoort. een feestelijke avond gaat organiseren in de Krocht op 8, 7 of 8 december. Oké, okay. vrijdag. Nou. Gratis toegang. Gratis toegang. Dan is er uh, elke eerste maandag van de maand... Uh, de nabestaande groep bij Ook Zandvoort. Dat is van half twee tot drie uur. Ja, en elke dinsdag van de maand om half elf Digitaal spreekuur voor al uw vragen over de iPad, tablet en smartphone. Dat zou iets van mij zijn. Ook bij Zandvoort. Ah. Vlemingstraat 55. Ja, precies. En dan hebben we natuurlijk uh, elke vrijdag medisch gymnastiek bij Pluspunt. Dat is van kwart over negen tot kwart over tien. Ook bij de Vlemingstraat 55 bij Pluspunt Zandvoort. Uh, ja, er gebeurt daar nog steeds van alles. En als u daar een herhaling wilt horen van het uh, gezicht van vanmorgen... dat toch wel interessant was... Ja. dan kan dat aanstaande donderdag van acht tot tien uur... Uitzending gemist. Ga naar www.zfmzandvoort.nl. Vul de datum en de tijd in. Let op, een uurtje later invullen. Zo hoort dat. En dan kunt u de hele uitzending nog een keertje naluisteren. Ja, het was een beetje een rommelige dag vandaag. Omdat we dus van Hotel Hoogland uh, weg moesten gaan... vanwege de techniek die ons in de steek liet. Uh, Hotel Hoogland, toch bedankt uh, voor de aanzet... en de gastvrijheid die we in de eerste instantie hebben gekregen. En, uh... de, de redactie was in handen van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuiken eindredactie, Gerry Rutte. De techniek en de keuze van de muziek in Good Old, Cor Draaier. Bedankt, Cor. Dankjewel je Cor. Top. De koffie, Gerry Rutte. Presentatie, en nu hoorde dat Irene de Jager... en Pieter Jouwstra. Dankjewel voor je presentatie. En, uh, Wij wensen iedereen een heel prettig een heel weekend. Heel fijn weekend. We gaan eruit met een muziekje... en dat is uh, From the Lord of the Rings, de soundtrack... Concerning hobbits en laat dit weekend zonnig blijven. Dag.